De veroordeelde zakenman Gus Kouwenhoven is in Zuid-Afrika aangehouden door Interpol. Hij is in zijn woning in Kaapstad opgepakt op verzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie. Kouwenhoven werd in april door het gerechtshof in Den Bosch bij Verstek veroordeeld tot 19 jaar cel. Voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Nederland wil dat hij wordt uitgeleverd om hier zijn straf uit te zitten.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 Acteur Jeffrey Rush klaagde Daily Telegraph aan na MeToo-beschuldigingen. De Australische tabloid meldde vorige week dat Rush twee jaar geleden een collega heeft betast. Rush is in Nederland vooral bekend van speelfilms als The King's Speech en Pirates of the Caribbean. Het weer, buien met sneeuw, hagel en onweer, ook wat zon en het wordt een graad of vier. Ook morgen winterse buien en zondag kan het langere tijd sneeuwen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 dit is Kerst met... nummer één. Ho, ho, ho, ho, Ja, ho, ho, ho, ho, ho. hallo, wie, wie is dat nou? Ja, ja ik probeer me dat aangesleed, hè. Oh, met mijn ja. Over, over, over de straat met dat ijzer is net als ze met, met nagels over een schoolbord uh, ragen, weet je wel. Dat, nee. dat, dat geluid geeft dat. Hey, ik ben nog Ik zit dat geweest, weer nee. helemaal zonder sneeuw, Willem. Het is verdorie. Hallo. Hallo. Hoe kom je hier binnen dan? Nou uh... ja, ja ik, ben, ik ben uiteindelijk met de traplift naar boven gekomen. Hoe oh, was zei dat? Ja, ik ben met de traplift naar boven gekomen. Maar wat een weer, wat een weer. En ik denk, nou, nog gaat het nou, al sneeuwen. Ik denk, dan kom ik hier aangegleden. Maar nee hoor, met mijn ijzers van mijn slee over de Keien. Nou, dat geeft geen lekker geluid. En fonken, hè? Heel, he? heel zand wordt eens overstuurd. Echt waar? Ja, heel zalf wordt eens over. De mensen staan te huilen aan de kant. Het is dus echt uh, afschuwelijk, Willem. Afscheurlijk. Uh, ja. Ik heb wel een leuke, een leuke attribuut, heb ik meegenomen. Speciaal voor de uitzending. Belletjes. Ah, je bent wel, uh, wel professioneel bezig. Ja, leuk, hè? Ja. En ik heb ook nog uh, Arslee-belletjes. Oh mijn god. En, ja. en Rudolf was kwaad, jongen. Ja, Retno is reddier, die was kwaad, jongen. Waarom? Ja, dat ik die belletjes van zijn nek aftrok. <laughs> <laughs> dat was echt... Dat was echt. Maar Sorry, ik lach u niet uit, hoor, maar... <laughs> mijn god, wat hebben u een grappig gezicht. Ja, nou, luister, Willem. Ho, ho, ho. Ja, dat zit, dat zit er gewoon in. Ho, ho, ho. Ik, af en toe kan ik niet stoppen nee dat dan, zegt, dan, zegt, dan zegt mijn, mijn kerstvrouw... Die ja. zegt... Een oh, oh, oh. kerstvrouw? Ja, ik heb een kerstvrouw. Ho, ja ze? Dat weet eigenlijk niemand. Nee, hoe heet maar ze? Ik, ja, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Heb <laughs> <laughs> ik nooit daar gevraagd eigenlijk. Nee, nee Maar ze is wel lief voor me hoor. Ja, ja. ja ze hangt van die sokken bij de open haard... met uh, cadeautjes erin en zo... En dan denk ik dat ze voor mij zijn, maar die moet ik dan wegbrengen aan de kinderen natuurlijk. Ja, ik zit te wachten op die sokken. Ik zal je vertellen, om een collega van u, Sinterklaas, die. Sinterklaas. Ja. Uh, Sinterklaas va van Pakjesboot Sint 6, die. Ja, ja, ja. Ik kreeg hij weg, is weg, hè? Hij is, hij is gelukkig verdwenen. Gelukkig, ja. Ik wacht, hij is ik weg. Wacht, ja, ik kreeg werkelijk, ik kreeg op hem stuiptrekking en, en, en wintertenen, sneeuwballen en ik kreeg alles tegelijk van die man. Ja. En het ergste is, ik ben er steeds bij schoenen kwijt. Ook nog. Ook die had je gezet, die waren er gewoon Die over... had ik gezet, ja. ja. De wortel lag er nog wel. De wortel. Maar daar hebben we s'avonds maar, uh, ja, uh, hoe heet het? Uh, heet hete blik van gemaakt. Nee, dat is niet met aardappels, met, met appels. Volgens mij hutspot. Dat ja. heet hutspot. Oh, bij jullie heet ho, het Hohoho! Ho, ho. Ja, hohoho. Nog rustig. Ho, ho. Ja. Zeg, ja. heb je nog een lekker een stukje kerstmuziek voor? Ik me. heb een lekker stukje kerstmuziek. Maar wat kunnen wij verwachten van u eigenlijk? Want dan kom je al nou, nou, voor de vierde week kom je binnen. Ja. En uh, iedere keer denk ik dat Henny Ruckert binnenkomt. Maar nee, u bent het. Ja, ik ben het zeker. Ja, ja, ja, ja. Ik ben de Kerstman. De? De Kerstman. De Kerstman, de kerstman natuurlijk. Zie je dat niet dan mijn, mijn mooie rode pak? Ja, ja, ja, ja, werkelijk. Ik denk, nou, er komt een Flesje binnen, dacht ik. Maar nee, uh, u was dat? Ja, Rosé. Ja, nou, zal ik maar een stukje Kerstmuziek draaien dan? Doe dat uh, maar, doe dat maar. Nou, hoop ik dat de volgende keer. Nou, uh, wel ik, uh, een beetje vlot, uh, Willem. Ik ga, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Goed, Sinterklaas. Uh, kerstman.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 Af en toe, heel af en toe, dan zit ik met mijn dikke, was long, long met mijn dikke wasvingertjes knopjes in te drukken die, die ik niet in mag drukken. En ik krijg nu hele boze blikken van de programmaleider. Oh, wat toch wat.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 It's the most wonderful time, all the most wonderful time. Oh day Sorry, ik wist niet dat de microfoon op stond. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Dit, wist je dat dit, dit een van de grootste uh, kersthits ooit uh, uh, is in Amerika? Nee, vertel eens. Andy Williams, ja, dat is de meest gedraaide en, en, en de grootste hit, heb ik me laten vertellen hoor. Ik dacht altijd, is geen met, met John dat is een eigen Lennon je, was of zo. Was nee, nee, nee, nee. Andy Williams met uh, It's Williams. the Most Wonderful Time of the Year. Ja, ja. Echt waar. Weet je wat ik ook wel een, een leuke Kerst-LP vind? Daar komt ie. Of Kerst-CD of hoe je het ook noemt. Kerst-EP, ja. Van Michael Boebelen. Michael Boebelen. Michael Boebelen. Michael en, en die ja. heb je toevallig in jouw doos van Pandora's in? Nee. Nou, nee, maar die moeten we even opzoeken dan. Die gaan we zo even opzoeken, die, ja. Zoeken, ja. Maar die, die, die man heeft uh, ook een heerlijke kerstalbum ja, maar gemaakt. Dat is een beetje jaz jazzy, is het hè? Nou, dat geeft het niet? Nee, nee, ik heb niks aan jazzy natuurlijk. Jij bent toch ook wel een man die van zwingen houdt, of niet? Van zwingen. Ja. Jij, jij zwingt toch hier door de studio heen af en toe? Zwingen. Zwingen, dat dat betek is. zwingen betekent bij ons heel wat anders hè? Maar vertel. Uh, dan, gewoon koken in de keuken. Gewoon stooi weer te zwingen? Ja, stooi te zwingen. Zonder rugnummer, hè? Zonder rugnummer. Zonder rugnummer. Zonder rugnummer. Ja. Hé, maar dat moet je toch eens even voor me opzoeken. Ik ga hem eens even... Dat is die Michael Bubbles. Michael Bubbles. en wat had je nou voor ons klaarstaan? Dat je zegt van... Nou, dat moeten we toch ook even draaien? Nou, je kent Sanne toch wel? Sanne van The Voice. Oh, vreselijk mens vind ik dat. vreselijk Ja, ja, ja, ja. Sanne, ja, nee. Ja, nee. Nee. Nou, goed. daar heb ik dus een nummer voor klaarstaan. Ja, het maakt me helemaal niks uit. Ja, nou, weet je wat? Er zit Nielsen erbij. Dat lijkt het toch nog wel. Ja, Zullen we nee, dat doen? Je bedoelt Miss Montreal. Miss Montreal. Ja, ja, nou, Die is ja. wel leuk, hè, natuurlijk? Ja, ja. ja, ja. Ik, ik sta er maar gauw voor dat jij hem eruit trekt. Ja, Oké. Okay. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht oeh. Oe. Ik was meteen onderste boven. En jij jongen, hoeek. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh, was er bij een niet zo goed?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 Als er bijeen en zo, goed, oeh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier beland? Oe, oe. en ik dacht, hoe, hoe, als er bijeen en zo.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 Snow. We are dashing In one horse open sleigh One sleigh. All the fields we go All the fields we go You're laughing all, all the way Bells and pop ring Making spirits bright oh, What fun it is to ride and sing Jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun is to ride in one horse open slavery bells jingle bells jingle all the way oh what fun is to ride in one horse open sleigh.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 Je luistert naar zant Zandvoort, The Boys Are Back In Town. En hoe, het gaat vandaag een beetje anders dan anders. Uh, ja, de, de ene boy die heeft uh, een beetje ja, de, de Sinterklaas blues, zeg maar. En, uh, yeah. en de ander die... Uh, ja, die doet ook maar wat. Ik zie een, uh, een groepje muzen binnenkomen hier. Ze strijken neer bij de ene boy. Ik wacht af.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 Te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort oh. ze mijn hart vol met Antliefs uit Londen.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 De prachtigste verhalen. Oh God, wat is er lief. Gisteren hadden we sapo. Ik mis je een zo. Ja, je houdt het niet van mogelijk. Maar alles is mogelijk bij de Boys of Back in Town. Want wat is het namelijk? Uh, ja, ik weet eigenlijk niet uh, zo goed hoe ik het... Uh... Kan, je, kan je daar een Mantovani muziekje onder zetten? Mantovani muziekje? Charmaine, weet je wel? De, de, de Charmaine, Ja. Moet je even, even, even opzoeken, Willem, dan... dan ja, ik oh, denk je dat... Je hebt Ik denk dat ik weet of wat green, jij green bedoelt. Sleeves mag ook. Ja, zal ik, zal ik die doen? Doe hm. maar. Ik weet, ik heb geen beste luisteraars, geen idee wat er gaat gebeuren bij de Boris Beck and Het licht wordt gedimd hier, de kaarsjes gaan aan. Kerstboom brandt al. We wachten af. Vlokken vallen, is de boom gevuld met ballen. Heet mijn buurvrouw Zout de Haring, dat is voor haar de piek ervaring, de piek zo hoog daar in de boom. En haar man reageert heel sloom en zegt: Ik wil per slot van zaken ook nog wel een kerstkindje maken. Dan maakt de buurvrouw een boos geluid. En net als een spar valt ze enorm uit. Geweldig. Mooi hè? Het is ook zo, uh, uh, uh, uh, hoe zeg je het? Uh, autobiografisch dit hè? Het is erg autobiografisch. Ik moet in één keer denken... Dat, dat, dat, je, dat je dus een... een, een, een, een de buurvrouw vergelijkt met een kerstboom... dat ze net als een kerstboom, dat is een spark, dat ze ook zo uit kan vallen naar de man toe. Ja, ja nou ik, ik, ik, ja, ik sta ja, er gewoon van te maar kijken. Maar de, sfeer... de man is ook geen Noordman. Als ze Noord, een Noordman was geweest... Ja. dan was ze niet zo uitgevallen. Dat is wel zo. Het of, nee, het dan, klink... was hij, dan was hij niet zo uitgevallen. Het klinkt als een lied. Het klinkt als een lied en, ja. en jij ziet eruit als een gedicht. ja. Ik zeg me zo, ik, ik mijn eindje met je weg. Ik heb zelfs het begrotingsgat van de regering heb ik gedicht. Echt ja? ja? Ja, echt waar. Viel niet te rijmen, maar te dichten. Helemaal goed. Oh. Mee, mooie meid, we gaan worden windows wijd. Samen hier van het begin, samen zoe maar reugen zien. Mee aan, loop nu voorbij. Hou me vast en dans met me. Niemand vroeg of het mocht. Eén minuut is lang genoeg. Hou me vast en dans met me. Deze nacht nooit verdween, hier ben ik erop gebleven, dit heb ik verhoogd. Ja, ik kan er niks van doen. Ik vind gewoon lekkere muziek en uh, zomerwinter maakt mij niet uit. Oh, wat, hallo, wat zullen we nou krijgen? Uh, wie bent u? Jongens, jongens, jongens, wat is dit? Wat is mij, dit? Mijn, mijn naam is Jan de Rammer. Wie? Mijn naam is Jan de Rammer. Jan de Rammer? Ik kom uit Rammerdam. Hoe <laughs> oh, bent u dat? Ja. Ja, ik wist dat u zou komen, alleen niet wanneer. Nou, nu dus. Maar uh, mag ik misschien vragen uh, wat, u, uh, wat u komt doen dan? He, he, heb u nou ook microfoon 3 openstaan? Of, ja? Ja, nou hoor ik mezelf. Nou, ik kom even, even mee, Ram, maar met een RAM-nummer. Met een Ramnummer? Met een Ramnummer. RAM RAM ja, oké. Dus als jij nou even het Ramnummer start. Ik zou en, zeggen, uh, daar komt hij dan. Ja, nou, ik, uh, <laughs> ik, heb, ik heb de ogen hartstikke dichtgezet. In ieder geval uh, even bedankt voor, uh, ja, voor het stukje muzikale begeleiding, zeg maar. Ik heb het wel heel graag gedaan, hoor. Maar uh, ja, ik, ik zou graag zeggen, kom de volgende keer weer langs. Maar ja, liever niet, natuurlijk. <laughs> Dit gaat ons luisteraars kosten. Ik, uh, ik, ik, ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee dat u er was. Ja, nou, gelukkig. Ja. Heb je ook een mooie muziek meegenomen? Ja, weer, even, even, eventjes, even... eventjes een beetje afzakken, hoor. Ja, want, uh, een beetje...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 Ja, Brabantse accordeonmuziek. Roman Hezen, de Heideroosje, Guus. Hij, hij, heeft uit... uh, hij heeft pas een heel uh, groot concert gegeven in, uh, in Eindhoven. Ja, was het met een zachte S? Ja, dat geloof ik wel, ja. De zachte S. zachte <that> S, ja. ja. Hey, uh, want uh, er is ook een parade, heb ik uh, begrepen, in Eindhoven. Ja, Zoals de licht. Zo'n kerstparade. Allemaal ja, ja. lichtjes. Het ja. is, uh, is wel jammer dat het hier niet is dan natuurlijk, hè. In Zandvoort. Nou, dat hebben we hier geprobeerd, ça, maar ik viel niet op met een vaccinelichtje. Maar je had toch twee vaccinelichtjes? Ja, maar goed, die andere waarde zit uit. Oh, dan ja, dat wordt het mager natuurlijk. Wordt heel een mager lichtje. Ja. ja, het mag geen naam hebben eigenlijk. Maar zou die grote Heineken-kar er ook bij rijden? Je hebt dus een grote Heineken-vrachtwagen... die gebruikt ze altijd bij de postcode maar om reclame te maken van de postcode-loterijen. Dat is toch geen Heineken? Je mag geen reclame maken, maar dat is toch geen nee, Heineken? Nee, maar de postcode-bingo en, en, en de staatsloterijen... en, en de lotto en al, al die loterijen. Maar dus, dus, dan heb ik er niet één genoeg, maar drie. Ik, nee, uh, dus dan mag het. Nee, maar die grote Heinekenwagen met, met de kerst die zo mooi versierd is. Die, uh, dat, ja, ik, ik, zit, ik, ik zit... Dat uh, doet het wel, hoor. Dat doet het wel. Dat, dat ik, doet het wel. Ik, alleen ja. het is... Uh, Jij hebt ons een, een nummer. Ik, ik, even heel snel. Ja, ja, ja zoek, me. Okay, ik, ik zoek me even. Ik zoek hem even. Willem is het zoeken? Luisteraars, je kunt het niet zien. Ja, je kunt het misschien wel zien als u via de webcam meekijkt op uh, www.zfm-live.nl want daar kunt u op internet uh, mee luisteren en kijken. En dan ziet u de studio, hoe mooi die versierd is bij ons. Er uh, de lichtjes die allemaal die branden. De kerstboom die staat. En een uh, Willem die helemaal in het zweet staat te ploeteren... om, om een mooi liedje te vinden voor ons. Nou, je hebt het uh, over, over, die, over die vrachtwaren, weet je wel. En, en als ik dan die oh, de en tijdens de kerst... Ja, dan krijg ik altijd een... dat, bier, dat bier is er allemaal uit. Want dat heb jij natuurlijk allemaal tijd Ja, er zit suikerspul zitten erin. Ja, ja, <laughs> oké. Okay. Ik zal eens even laten horen, wat ik bedoel. Ja. Ja, kijk, dit is kerst. Precies. Melanie? Melanie. Melanie Thorton, hè, om precies te zijn. Oké. Okay. Ja, kijk, nou, dit is het nummer van, van die truc, zeg maar. Die, uh, waar... Ja, nou blijkt het cola te zijn en geen heiligheid. <lacht> Hoe Kom Kijk, je, ik heb een reclame van de week gezien op televisie. En, ja? en, en volgens mij werd er in, in de reclame voor, voor Heineken of Amstel of al die andere bieren, ook aan je boom. In de, man, wacht, mag even, je zegt om reclame, Jan, te, daar reclame werd te maken. Gewoon, te maken maar. Ja, maar daar werd, daar, daar werd gewoon met aan. Danny de Munkboer gaan draaien. Ja. Nee. Hey, luister Willem, ja. ik, wil van jou, ik wil van jou nou wel eens weten. De luisteraars, want ik word suf gebeld door de luisteraars. Ja. Die zeggen allemaal wij willen, wij willen weten hoe Willem nou kerstfeesten viert thuis. Hoe gaat dat nou bij jullie? Heb je nou de hele familie op visite? Ben je met z'n tweeën? Ben je met ze drieën? Ben je met ze vieren? Ben je met ze Heb jij de kerksboom al thuis staan? Want je hebt hem hier zo mooi opgesteld, maar thuis staat hij thuis al. Wanneer ga je hem thuis neerzetten? Kortom, er zijn zoveel vragen van de luisteraars. Die zo met je meeleven. Ja, die willen dat maar, gewoon dat weten. Dat wil jij gewoon weten. Nou, ik kan uh, op alles gewoon een volmondig ja zijn. Wij wilden eerst met de kerst wild eten. Maar uh, we doen rustig, ja, rustig aan. Je ja, doet rustig. rustig aan. Hé, <laughs> hey, luister. Nee kerst, maar, nee, kerst is altijd heel erg, heel erg uh, uh, ingetogen. Het zijn eigenlijk de enige twee dagen waarop ik niet bruis. Oh? Ik bubbelt dan. Jij ja, bubbelt wat. Maar ga je dan uh, lekker films kijken? Of wat ga je dan doen? Zo, die, die twee dagen. Of ga je naar het strand uitwaaien? Of, wat? Ja, bijvoorbeeld. Als het lekker weer is, dan, uh, dan ga je naar het strand en... Uh, is het geen lekker weer dan. Uh, nee, maar dan heb gaan je, we niet heb Naar niks met kerst? Kerst. Heb je niks met kerst verder? Volgens mij wel. Maar <laughs> oh als, ik, als ik zie hoe het hier versierd heb allemaal. Dus... Nou, in mijn vorige Ik zal eerlijk. Nou goed, moet het ik kom uit de kast. Ik oh, ben, jij uit de kast. ben jij geïncarneerd dan? Ik ben geïncarneerd. Ik oh. was in mijn vorige was ik namelijk dat kereltje. Wat in, in dat, in dat uh, stijfselkistje lag? bij je, in stal in Bartlehem. Oh, oh, dat was jij? Ja, dat was ik. Oké. En toen kwam de Elfsteden, toch? Toen kwam de toch? En toen heeft je vader een scheve schaats gereden. Behoorlijk, behoorlijk. En toen kwam jij. En, en ja, ja plop, dat was ik. Ja, ja. ja fantastisch. Hé, hey, maar, nee, maar even serieus, ja. die, die, die, die kerstdagen, goed. De, je doet eigenlijk niet veel dus eigenlijk thuis. E nee, nee, nee, nee. nee ik, Heb dus je geen familie uitgenodigd keer... of zo? Of, of ga je op visite bij familie? Of, of, of. Nee. nee. Of is het voor jou helemaal geen familie gebeuren? Het is geen familie het is een Kerst is een, een, een, een moment voor jezelf. En uh, dat, dat je het alleen doet of met anderen, dat maakt het niet uit. Maar ja. uiteindelijk is ja. ben je zelf degene ja. die straks gewoon lekker weer fris het nieuwe jaar in gaat. Ja. Over nieuwjaar gesproken, nieuwjaarsduik komt er ook weer aan. Oké. Okay. En uh, ik doe dit jaar voor het eerst mee. Dat mee je, Willem, dat meen ja. je niet? Ik, uh, ja, ik, uh, ik neem een sprong in het uh, diepe. Ja. Dus uh, ja, nee, dat uh, voor de eerste keer. Oké. Okay. Nou, je hebt mij ook al in diepe gegooid vanmorgen hè? met dat gedicht hier, alles en dat ik moest drummen en zo. Je moest drummen ook nog. Goed, dan ho ho, ho, de spelen. Maar ik moet eerlijk zeggen, je hebt lekker muziek meegebracht van ons. En, en, en we hebben, uh, ik, ik koos net een nummer dat bleek jij al klaar te hebben staan. Van, oh, ja, gewoon, maar kom, voelde ik dat, dat gewoon aan. Nee, nee, nee. Wat is het? Ik ben namelijk paranormaal onbeschoft. Ben ik paranormaal onbeschoft? Onbeschoft, ja. Okay. ja. Ik ga hem voor je draaien. Ja, goed. Ja, ik onderbreek de overturen toch eventjes, uh, ja, toch eventjes ook eigenlijk weer uit nieuwsgierigheid. Want jij vraagt mij net wel uh, de oren van mijn kop. En gelukkig had ik de koptelefoon op, dat ze erin bleven hangen. En ja. dan is hij kwijt geweest. Ja, Willem, wat wil je weten, jongen? Nou, ik kwam ik, ik toevallig op Facebook een foto tegen. En daar is verdorie, is dat nou een tuincentrum of wat is dat nou? Maar ik keek gewoon bij jou de kamer in. Nou, het is wel een centrum, maar niet van mijn tuin. Nee, nee. Het is het centrum van mijn kamer, Willem. Het centrum van je kamer. Ja. Nee, ja. Ik heb een traditie voor mezelf dan. Uh, dat ik dus de dag na Sint-Nicolaas, dus de 6 december. Ja. Dan ga ik meteen aan het werk om de kamer uh, in kerstsfeer te brengen. Het is je geluk. mag ik dat zeggen? Dankjewel. Het is je maar, geluk. Maar uh, dat doe ik omdat ik gewoon uh, het zo jammer vind als je maar een week of anderhalve week kan genieten van, van die gezelligheid. Want ja. ik vind het echt gezellig. Ja, mee eens. Ja. Even los of je nou iets met, met kerst hebt. En met het religieuze gedeel, gedeelte van kerst. Of je daar nou wel of niet iets mee hebt. Ja. Ik vind het gewoon een hele gezellige tijd. Is en, het ook. Vind, en ook de, de, de straten die zo uh, mooi zijn. Hè, de, de, de, de winkelstraten die zo mooi zijn. Versierd door de winkeliersverenigingen overal. Ja. Uh, met kerstverlichting en zo. Ik vind het. Ja, en, ja, ben het ja. In Amsterdam op dit moment is er een uh, ja. uh, zo'n zo uh, kunstlicht uh, Dus de, allerlei kunstenaars hebben uh, lichtjes opgezet. ...objecten in Amsterdam geplaatst. Ja. Dan kun je wandeling maken langs die objecten. Dan kun je mooie foto's maken. Ga je nou foto's maken daar? Ja, ik ga daar wel ja. foto's maken. Dit duurt tot ergens half januari of zo. Of voor ja. hetzelfde uh, Drie kwart januari ik kan je er ook nog van genieten daar. Ja. Dus de mensen hebben nog even... hoe we niet uh, uh, nu naar Amsterdam toe te vliegen. Maar het is hartstikke mooi. En... en uh, ja, dat zijn allemaal dingen, daar hou ik allemaal van. Dat vind ik, dat vind ik allemaal geweldig. Het zijn, zijn de kleine dingetjes, hè? Die het doen, hè? Het zijn, en, ja. en ik vind gewoon, uh, de, de kerst ook. Iedereen moet er even achter de oren krabben van, god, ja. uh, waar ben ik nou mee bezig? En oh, oh, oh, ben ik wel zo belangrijk? Ja, en, nou weer, wel, nee, nou, en nou weer die ellende, we daar weer in Palestina en zo met, met die... En dan denk ik ook van, ja, nee, sporen die mensen nou eigenlijk allemaal wel? Want die... <laughs> Nee. Ik, ik, ik kan dat niet bevatten. Dat nou ja, dus uit... kijk, het, het, komt natuurlijk, het komt natuurlijk niet uit, uit het land zelf. Het komt weer van een ander land. Hè. En ik noem geen namen, want dat vindt president Bush niet leuk. <laughs> He? Maar... Ja, volgens mij was het Obama hoor. Maar goed. Uh... Nou, ja, nee. Dat... Zit ik er ver naast? Ja, nou, niet zo heel ver. Maar goed, ja. uh, hij is wel de... De ledige de... Trump. Hè? De ledige Trump, <laughs> ja. ja. Ja, ja, ja, En uh, hij had haar onder de skin, hè, had hij daar? Ja, nee, absoluut. ja Maar in, in ieder geval, ja, ik, ik geniet altijd van dit soort dagen. Hè. En eh, ik zei het al, los wat je dus van, van het religieuze van kerst vindt. Dan, eh, ja, voor mij is het gewoon een, een waardevolle maand, die decembermaand. Sinterklaas vind ik gezellig, vind ik kerstgezellig. Ja. Ik vind het jammer dat, dat, er al, dat er allerlei groeperingen of mensen zijn die dan, die dan daar tegenin gaan. En zou ook met die soort Pieter discussie en zo denken van... Nou, Waar gaat het in de hemelsnaam allemaal over? Het slaat naast Nou, nee, je wordt allemaal uh, mensen met een tijdelijke verstandsverbijstering. Zo zie ik het dan allemaal maar. Ja, ja, eventjes dat er eventjes een, een acuut gedijn naar beneden valt, ja. zeg maar. Dat je eventjes wat je troebel, een troebel blik bezorgt. Oh, ja. zeg maar. Ja, precies. En uh, ja, joh, ik, ben het, ik ben het helemaal mee eens. En, uh, maar goed, ja. wie ben ik? En ik, uh, gewoon, Ga je nou iets draaien van mijn naamgenoot, zie ik dat nou? Ja, dit, uh, ja, en uh, ik wou het uh, eigenlijk speciaal draaien voor Yvonne. Oh, want. Uh, Yvonne ja, uit Bloemendaal. je ja, wel. Ja, maar die zegt dan weer op haar beurt: als ik naar voren kom, kom ik niet. Nee, en terecht. She <laughs> may be the face I can't forget. Ik trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the prize.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 Met Just Breed gaan we even richting de klok van 12 uur. En uh, ja, ik hoor een boel kabouw achter mij. Wat hoor ik nou allemaal? Ho, ho, ho. <laughs> ja, goed. Maakt er niet uit. Ja, willen we gaat zo'n uitzending snel voorbij, man? Jongen, jongen, jongen, jongen. Je kunt er niet afkijken, eigenlijk, hè? Oh ja, juist wel. Juist wel. Ja, nee, dat is, uh, is, uh, is inderdaad zo. Even voor de luisteraars: wanneer ben jij weer bij ons met muziek? Um, poeh, dat wordt uh, niet eerder, denk ik, dan als. Als jij kunt, volgende week vrijdag. Ja, hey, volgens mij kan ik wel. Vrijdag in de ochtend. Dan doen we dan een een gematteerde kerstuitzending. Oké. Okay. Ja, dan heb dan je gaan. er zin aan? Ja, dat is nou. leuk. Nou Duur. goed. Altijd leuk. Ja, ik, ik vind het helemaal geweldig. Dus, uh, maar ja, voorlopig uh, doen we het maar eventjes hiermee. Uh, zoals ik zei, we gaan naar de klok van 12 uur. Maar niet zonder Maggie. Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Nee, Met Maggie McNeil loopt de studio langzaamaan vol. Henny Rugger komt alweer binnen in zijn Richard. lange. Wat zegt u? Met zijn lange motorjas. Ja. God, hij uh, nou hij ja. gaat ons voorzien van sportinformatie de komende twee uur. En we gaan ook nog lunchen. Zandvoort Lunch Sport. Lunchsport, Lunch Sport. Zo moet ik het zeggen, want zo hey, heet het programma. Die titels worden zeer En langer, ik hè? heb ook alweer allerlei gasten hier in, in de studio rond zien lopen. Dus het belooft weer een, een gezellige en informatief volle uitzending te worden. Ja. Ja. Nou, ik vind het allemaal hartstikke fijn. En, uh, ja, wat, wat mij betreft uh, deze week even niet. Ja, vrijdag dan. Ja. Hey, want ik ga nu, uh, vanavond ga ik mijn uh, nachtdiensten in. En dat doe ik ook nog. ja. Ik ben een nachtwaker, ben ik. Ja. In, uh, ja, in een bordeel. Maar dat maakt niet uit. Ook daar moeten mensen zijn. Dat, uh, ja, ja, ja. Willem, ik wens jou een hele uh, uh, rustige nachtdienst toe. Uh, veel sterker dan de komende werkdagen. En wat mij betreft... Uh... Ja, ik, uh, ik denk dat het wel goed komt. Ik zie iemand bij de microfoon staan. Ja, zeg het maar. Ja, ik zie je vanavond weer. Jij ziet mij vanavond weer? Ja, in het bordeel. Oh, jij bent dat. Ja. Dan moet je even aankloppen dan. He, niet iedere keer die deur intrappen, trappen, want... Kost me koud voor geld. <laughs> hey, bedankt Willem en tot volgende week. Tot volgende week. Dag Willem. Dank